Nou, daar heb je me mooi schut gezet, Pop. Hoe dat zo? Wat moet Mr. Nutting wel van me denken... nou, je zulke belangrijke dingen voor me verzwijgt? Dat, nou, hij zal er het beste van denken, liefje. Dat weet ik nog niet zo zeker. Echtgenoten horen geen geheimen voor mekaar te hebben... of vind jij soms van wel? Nee, dat niet. Nou, wat praat je dan als het wel zo hoort? Waarom heb je dan je mond gehouden? Nou ja, omdat het... Uh... Ach, liefje, zet de televisie toch eens even aan, anders missen we het programma. Je weet dat ik je nooit iets verwijt, Bob, maar in dit geval. Ja, dat. Laat dat, dat, ik dat weet ik. uitpraten. Ik kan er niet tegen als iemand met de reden valt. Dat je eronder onderhand wel eens kunnen weten. Al was het dan zaterdagavond, toch ging inspecteur Nutting nog terug naar Scotland Yard. Porter en Porter? Nee, die naam zegt me niets. Was ik al bang voor en mogelijk is het alleen de naam van het kantoor in kwestie. Die firma bestaat volgens die knul met dat fenomenale geheugen al vanaf 1875. De latere firmanten kunnen best alleen maar de naam hebben aangehouden... om een goed entree te hebben bij het publiek. Team met een griffel, Halloween. Ja, wat moeten we nou doen, hè? Misschien dus zien of je lumineuze idee ook juist is. Er moet wel zoiets als een vereniging van boekmakers bestaan... Hè, die ons wegwijs kan maken... Dat vond je uit afdeling moordzaak, hè? Wie? Nee? Wie is dat dit? Oh, hoe bent u dat? Wat? Ja, Ja, daar hadden wij ook al aan gedacht. Hoe was de naam, zei u? Dank u wel, Mr. Clifford. En wie mag Mr. Clifford al zijn? Onze man van de sportkrant. Het geheugenwonder. En wat moet hij? Hij bevestigde zijn vermoeden van daarnet... Hij wist zich te herinneren dat de firma van Porter en Porter... in het jaar waar het ons omgaat helemaal geen Porter heette. Hoe dan wel? Het was geen man, maar een vrouw. Een zekere Violet Granger. Violet Granger? Zegt hij naar me niet? Ah, en of? Ik kon niet voorzien dat ze voor de tweede keer in deze zou opdagen... Wanneer bent u die dan voor het eerst tegengekomen? Ze stond ook op de lijst van een privé-detectief... en zeker Anthony Harris... die in opdracht van Alan Ramsey probeerde uit te vissen... wie Ramsey anoniem ervan beschuldigd kon hebben... dat hij waardepapieren van zijn clientele op de beurs van Donkere Maat had. Uh -huh. het lijkt er ineens op dat de cirkel zich gaat sluiten. Dat gevoel heb ik ook. Op de vliering van Irene Ramsey's huis was geen elektrisch licht... En de kaars die Irene me had gegeven was opgebrand. Tot overmaat van ramp kreeg ik ook nog een ongelooflijke honger. En mijn vriendelijke beschermvrouw was geen helemaal vergeten te zijn... dat ik best nog een hapje zou kunnen gebruiken. Ik keek op mijn horloge, zag dat het inmiddels kwart voor negen was... en besloot mijn maag maar niet langer te laten knarren. Irene had me een sleutel gegeven, dus behoefde ik alleen maar de deur open te maken. Bellen was niet nodig. Sorry Irene, ik zomaar ben je binnenloop, maar... Uh... Helemaal uit, waarom ben je niet boven gebleven? Je zei binnen zelf dat ik me niet meer achter baksoef te houden. <laughs> Maak je maar niet druk, hoor. Ik wou, ik wou alleen graag iets te eten, hè. Dag, Ed. Margo? Jij? Je bent geloof ik net zo perplex als ik. Irene heeft me net bij helemaal aan aarde bezorgd dat je niet hier was. Irene. Ik wou... Ik... Ik vond ik... oh. jullie het echt nog nodig om hier verder moeite aan te verspillen. Ja, maar hoor nou eens Het even, maar. Het spijt me heel erg dat ik jullie bij je tijd à tijd gestoord heb. Maar weet je, ik maakte me zorgen over je. Bij je zou hangen. En omdat je me helemaal niet opbelde, dacht ik... Het is me nu wel duidelijk dat je goed onderdak bent gekomen. Tot kijk! Margo, kom dan toch later met je even maar uitleggen. Ik denk niet dat er nog veel valt uit te leggen. De situatie is zo duidelijk als wat. Wel terug. Margo! Alle mensen nog aan toe die gekke wijven. Oh... Doe je mij er ook mee, Ed? Ik. Uh, uh, Irene, geef me mijn eigen pak terug dat ik me verkleden kan ik wil weg. Dat kun je niet doen, Ed. En waarom niet? Nou ja, omdat. Ed, uh, ik heb er echt spijt van. Ik wilde Margot helemaal niet iets voorliegen, maar ik, ik dacht ik, ik. Ik bedoelde. Oh, ben ik toch een suffert? Misschien was ik wel ondankbaar, want per slotverrekening had Irene Ramsey een heleboel voor me gedaan. Maar ik was zo uit mijn humeur dat ik vijf minuten later zonder ook maar goede dag te zeggen met grote passen het huis verliet. Ik zette mijn me kraag met een ruk overeind en liep een drie kwartier naar Scotland Yard, waar ik me weer liet insluiten. Een half uur later sliep ik tevreden op mijn gevangenisbrits. De volgende dag, zondag, keerde ik het bekende sobere ontbijt en wachtte verder rustig af wanneer Mr. Nutting of een van zijn mensen zich verder met mij zou bemoeien. Maar er gebeurde helemaal niets voor maandag.